Tien uur, Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. De Italiaanse premier Berlusconi is afgetreden. Hij heeft zojuist zijn ontslag aangeboden aan president Napolitano... en vertrok via de achterdeur. Bij het presidentieel paleis ging na de bekendmaking gejuich op. Ze hadden Berlusconi uitgescholden en uitgejoeld... toen hij een uur geleden bij het paleis aankwam. Berlusconi kondigde zijn vertrek afgelopen week al aan... nadat hij in het parlement de meerderheid had verloren. Maar hij wilde wachten met zijn ontslag totdat een bakket aan... Bezuinigingen was goedgekeurd. Dat gebeurde vanmiddag. Met het ontslag komt na 17 jaar zo goed als zeker een einde aan de politieke carrière van de 75-jarige Silvio Berlusconi. Die stond voor een groot deel in het teken van het veiligstellen van Berlusconis eigen belangen als zakenman en media tycoon. Hij was begin jaren negentig premier en keerde in 2001 terug op die post. Hij gebruikte zijn macht en meerderheid in het parlement om wetten aan te passen om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, onder meer voor fraude. De laatste jaren was Berlusconi regelmatig het middelpunt van schandalen. In België zijn bij een ongeluk tijdens een rally twee doden gevallen. Twee mensen raakten gewond, meldde Belgische media. Een Nederlandse coureur reed met zijn auto van de baan bij Nandrin... en kwam in het publiek terecht. Het ongeluk gebeurde vlak voor zessen toen het al donker was. De start van de rit was uitgesteld omdat er mensen op het parcours waren gezien. In IJsselstein in Limburg is een jongen van twaalf om het leven gekomen toen hij onder een berg zand kwam. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag vlakbij zijn huis. De jongen groef een tunnel in een berg zand. Toen hij er doorheen kroop stortte de berg in en raakte de jongen bedolven. Een reanimatiepoging mocht niet meer baten. Het weer. Vanavond en vannacht zakt de temperatuur in het oosten en noorden naar min 1. In het zuiden en westen is het een graad of 5.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 Daarnaast ontvangt u tijdens de Veiligheidsdag een gratis Rescue Me veiligheidsstoel. Ook klaar zijn voor de winter? Kom dan zaterdag 19 november naar de Citroën Veiligheidsdag bij uw Citroën dealer. Citroën. dealer. technologie. Ja. Nogmaals goede We worden. Vanavond een heleboel zaalsporten. Basketbal, handbal, volleybal en ook nog een buitensport, schaatsen. En dat gaan we allemaal nabeschouwen in dit uur. I was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 Swimming pool, sinking peanut galada. I heard a dark voice beside me say, Would you like something harder? She said, I've got it. Holiday van Ten Sisi. De Nederlandse volleybalsters hebben zich in Porec geplaatst... voor de finale van het eerste pre-Olympisch kwalificatietoernooi. Mooie mondvol. Oranje won simpel, 3-0 van Frankrijk. Nou ja, simpel. In de finale wacht het gastland Kroatië. Een Ayot Kloosterboe vroeg aan speelster Sjaïn Stalens... of het net zo simpel was als de uitslag doet vermoeden. Nou, in de tweede set was het op een gegeven moment wat krapjes... maar we hebben het uh, cool gehouden, goed uh, volleybal gespeeld en het netjes uh, afgemaakt. Je hoeft niet eens zo heel erg goed te spelen om van dit Frankrijk te winnen dus. Met name goed serveren en dat was wat we in de tweede set ietsjes minder deden. Zij gingen iets meer door het midden spelen, hadden wij wat meer moeite mee. Uh, maar uiteindelijk kregen we dat wel voor elkaar en uh, ja, de derde set spelen we ook clean uit. Ja, clean. Terwijl in de tweede set stonden jullie even uh, goed achter... En dan toch weer recht getrokken, terwijl er niet eens de basis in stond op dat moment. Dat was wel knap. Zeker, en het is ook het vertrouwen wat het team op dit moment heeft. Het blijft rustig en uh, met z'n allen gewoon samen de schouders eronder. En het uh, clean afmaken. Ja. Um, Manuflier is vanochtend vertrokken. Hoe is dat gevallen in de groep? Ja, dat is natuurlijk heel raar als uh, een van de speelers midden in het toernooi naar huis moet vanwege medische uh, omstandigheden... Uh, ja, wij hebben uh, op dit moment als team proberen wij dat op te vangen. Manon is een ervaren speelster die wij zeker missen in het veld. Maar op dit moment staat Lonneke erg goed te spelen daar. En wij uh, ondersteunen haar als team en zullen het als team ook morgen uh, gezamenlijk afmaken. Ja, ik begrijp van Bert Goedkoop, de interim coach, dat het een emotioneel vertrek was geweest. Dus ze wou eigenlijk niet weg. Nee, ja, Ik denk dat niemand weg wil bij zijn team op uh, toernooien zoals deze. En dat vindt zij zelf ook heel erg. Maar ja, op dit moment moet er gewoon gekeken worden naar wat voor haar en voor het team het beste is. En zij moet gewoon, uh, ja, dan, als zij toch niet inzetbaar is, echt aan zichzelf denken. En uh, in Nederland de medische dingen gaan doen. Ja, ja. Hebben jullie al contact gehad? Ja, ze heeft al een sms gestuurd voor de wedstrijd om veel succes te wensen en wij zullen haar zeker op de hoogte houden nu na de wedstrijd. Dus. Nu hebben jullie drie keer vrij eenvoudig gewonnen in dit kwalificatietoernooi. Wat zegt dat over de vorm? Want morgen is de belangrijke wedstrijd. Zeker, morgen is de belangrijkste wedstrijd, dat wisten we van tevoren. Um, ja, de vorm is goed. Ik denk dat uh, iedereen uh, goed erop zit. En uh, ja, dat belooft ja, goed voor morgen. We gaan uh, geconcentreerd de wedstrijd in. We gaan uh, van onze eigen kracht uit. En uh, we gaan uh, punt voor punt spelen. Is dit zo'n wedstrijd als deze Is dat genoeg om Kroatië te verslaan? Uh, dat zien we morgen wel aan het eind. We beginnen 0-0 en dan uh, gaan we los. Ja. Um, en dat allemaal met uh, Goedkoop als interim trainer voor de groep. Ja, dat kwam hard aan, hè? die klap, dat Selingen dat weg was gestuurd. Is het al een beetje gezetteld nu? Uh, op toernooien, de denk ik, probeer je toch een beetje naar de zijkant te schuiven. Dat gevoel. Het is, het is nog heel kort geleden voor ons. Wij uh, hebben natuurlijk acht jaar samengewerkt met Avital en dat zeer, als zeer prettig ervaren. En ja, het was inderdaad heel plotseling. Waar je, uh, ja... Het is nog niet gesetteld, het is, uh, maar we, op dit toernooi zit het een beetje aan de zijkant. Als we op het veld staan, dan wordt er geconcentreerd uh, gespeeld en dat kun je ook wel zien, denk ik. Ja, en als je dan een time-out hebt, uh, hij moet jullie aanwijzingen geven, beschouw je dat dan puur zakelijk? Ja, zeker, zeker. Maar ik heb ook nog, ja, voor mezelf heb ik het voordeel dat ik toen ik uh, bij het Nederlands team kwam in 97 was Bert de bondscoach. Dus ik heb ook al onder hem ervaring als speelster, ik denk dat dat ook wel verschil maakt. Ja, dat scheelt? Je weet wat hij doet? Dat denk ik wel, ik denk wel dat dat verschil maakt. Ja. Um, Kroatië dus morgen in de finale. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Uh, dat gaan we nog even bekijken. We zijn net klaar met de wedstrijd tegen Frankrijk. We kijken eigenlijk nooit meer dan één wedstrijd vooruit. Um, ik heb het team ook nog niet echt zien spelen. Er zijn wat andere meiden bij Kroatië die ik nog niet zo goed ken. Dus dat gaan we even rustig analyseren. En dan uh, vooral van onze eigen kracht uitgaan. Het gaat erom, hè? Je krijgt maar één kans. Zeker. En dan uh, we gaan hem pakken. Ja, Beseffen jullie dat? Hoe leeft dat onderling? Uh, oh, ja, wij, uh, wij spelen punt voor punt. En we gaan, uh, ja, zoals ik al zei, we gaan uit van onze eigen kracht. Sahin Stalens was dat een van de speelsers van het Nederlands team... dat vandaag met 3-0 van Frankrijk won... en zich daardoor plaatste voor de finale van het pre-Olympisch kwalificatietoernooi... morgen tegen Kroatië in Kroatië in Porec. Dan van volleybal naar handbal, want Kras Volendam... heeft de topper tegen koploper Hurry Up met 32-21 gewonnen. Richard van der Made met een van de Volendammers. Niels Rijgensberg, speler van Volendam. Hebben we een beetje het oude Volendam weer gezien vanavond? Met name in de eerste helft. Ja, ik denk het wel. Snelle tegenaanval liep heel goed in de eerste helft. Verdediging stond goed, breakouts. dat ja, was de eerste goede wedstrijd dit seizoen. Het lijkt er een beetje op alsof vandaag voor jullie het seizoen begonnen is. Want ik hoorde ook hier op de tribunes... Ach, de prijzen worden pas verdeeld aan het eind van het seizoen. Daar is Volendam natuurlijk altijd wel bij. Het was allemaal wat moeizaam. Maar nu, tegen de koploper, dan staan ze er ineens weer. Nou, het was wel iets waar we de hele week naartoe hebben gewerkt. En uh, waar we ook naar uitgekeken hebben. Dat merkte je op de training. Die werd heel scherp getraind. Maar het is niet zo dat we dat hiervoor uh, uh, met de pet naar gooiden. We hebben er echt ontzettend van gebouwd. Uh, dat we al twee wedstrijden verloren hebben. De rest ook goed over gesproken met elkaar. Want wat was er mis met Volendam? Twee nederlagen, Quintus Bevo. Kun je dat in uh, een aantal korte zinnen aangeven? Nou, dat vind ik moeilijk om te zeggen, maar ja, we hebben nieuwe jongens erbij gekregen, we, moeten, uh, we gaan wat nieuwe jongens inpassen, we proberen ook wat te verjongen. Ja, dat heeft gewoon ook tijd nodig. Uh, we hebben wat blessures gehad waar we niet compleet kunnen trainen. En nu zie je dat langzaam iedereen weer fit aan het worden is, we zijn ook compleet trainen en dat, ja, dat komt er denk ik vandaag ook uit. Ja, je zegt blessures, dan zijn we aangekomen bij jou, jouw verhaal. Negen maanden stond je langs de kant met een zware enkelblessure. Vandaag heb je eigenlijk je rentree weer gemaakt in de hoofdmacht op de vloer. Hoe was dat? Ja, het was wel een bijzonder moment. Ik, uh, ik, weet, ik weet ook wel dat ik er nog niet ben. Maar uh, ja, dit is weer een eerste stap om weer terug te komen. Uh, uh, ja, eerste minuten gemaakt, dat voelde lekker. Je had een hele vervelende, merkwaardige blessure die niet zo heel vaak uh, voorkomt in het handbal. Kun je eens uh, uitleggen? Ja, ik had, uh, ik ben, na een sprongschot ben ik op iemands voet geland. En, uh, normaal zou je door je enkel gaan, maar mijn voet bleef naast mijn onderbeen staan. Mijn voet was uit de kom. En uh, ja... Het is, het is gewoon allemaal, al is het negen maanden geduurd voordat ik nu weer uh, ja, terug ben. Volendam was de grote titelfavoriet, heeft vanavond laten zien dat ze gewoon de beste ploeg zijn van Nederland? Nou, ik denk dat we er nog lang niet zijn. Het is uh, een weg uh, voor het kampioenschap. In mei wordt dat beslist. En uh, aanstaande dinsdag hebben we weer een goede tegenstander in Limburg, de Limburg Lions. Dus er uh, is werk aan de winkel. Maar wel een tikkie vanavond voor hurry op, denk ik. Ik hoop het wel. Niels Rijgersberg van Volendam zei dat. Hij was een van de winnaars, nu een van de verliezers. Luc Hageman, speler van Hurry up Wat een dreun. Ja, zeker. Um, ik denk dat je het aan het begin van het seizoen had, had gezegd... dat niemand raar had opgekeken. Alleen uh, gezien de stand uh, waren we toch eigenlijk wel, uh, ja, hadden, hadden we meer van onszelf verwacht. Hoe kan dit? Nou, ik denk dat we gewoon de eerste kwartier heel goed begonnen. Um, alleen dat daarna komt er toch een, uh, ja, een soort van knik... waar uh, ja, we eigenlijk niet meer te boven kunnen komen. Um, we proberen van alles. Uh, uh, keepers wisselen, uh, spelers wisselen... Maar... Ja, niemand kan eigenlijk boven zijn eigen niveau uitstijgen en de ploeg op sleeptoon sleep nemen. En ja, dat is gewoon heel erg jammer. Was het aanvallend ook niet wat voorspelbaar? Jullie schoten alles in het middenblok. Duin haalde daar heel veel weg. Uh, Breakouts die jullie makkelijk tegen kregen. Ja, op een gegeven moment ga je ook een beetje tegen jezelf spelen. En dan uh, weet je dat je normaal gesproken een bal erin schiet. En nu schiet je hem gewoon in het blok. Ja, of dat nou uh, uh, ja, slecht van ons is of juist uh, uh, ja, heel erg goed van Volendam. Ja, ik, ik weet het niet. Jullie zijn de koploper, dus wordt er veel verwacht van hurry-up. Mag je dit dan een afgang noemen of zeg je nee, we zijn nog maar kort eigenlijk bezig met het bouwen van een topteam. En dit soort wedstrijden kunnen er een keer tussen zitten? Ja, dit soort wedstrijden kunnen er altijd uh, tussen zitten. En, uh, je kan dit soort wedstrijden beter hebben bij Volendam uit dan dat je het hebt uh, bijvoorbeeld bij Volendam thuis. Want dat zijn gewoon wedstrijden die je heel graag wil winnen. Uh, tuurlijk, we staan bovenaan. We hebben het hartstikke goed gedaan. Um, maar ik denk dat we tot nu toe gewoon heel erg tevreden mogen zijn. Uh, we hebben negen wedstrijden gespeeld en uh, vier verliespunten. Um, dit is ook de eerste wedstrijd van het seizoen die we echt verliezen. Uh, twee keer gelijk gespeeld. Dus ik denk eigenlijk gewoon dat we het heel goed doen. Wat niet wegneemt dat we vandaag gewoon echt hadden kunnen winnen. En uit en thuis, of jullie nu spelen in Zwarte Meer of ergens anders, is toch ook nog wel een groot verschil. Hè? Want in dat kleine halletje van jullie, daar komt niemand graag. Nee, er kunnen gekke dingen gebeuren in Zwarte Meer. En helemaal als het publiek op de banken gaat staan, gaat schreeuwen en gek gaat doen, dan... Uh... Ja, dan voelt het gewoon alsof je een extra man, extra man in het veld hebt. Ja, die, die misten we hier vandaag. Maar uh, ja, desalniettemin, de uh, ik denk gewoon dat Vonderdam heel goed heeft gespeeld. Dankjewel. Okay. 15 jaar is dus pas Dionne Bromfield en het nummer heet Fooling. Vandaag was het in het topsportcentrum in Rotterdam de eerste dag van de nationale kampioenschappen judo. De deelnemers in de lichtste gewichtklasse kwamen daar vanmiddag in actie, maar het werd een beetje het bal der afwezigen. Een verslag van Matthijs Westraten. We kunnen aanvangen met wedstrijd. Een karige aangelegenheid, zo mag je de eerste dag van het NK judo in Rotterdam wel noemen. Veel toppers zijn er niet. De Nederlandse judo-top heeft het vizier overduidelijk gericht staan op de Grand Prix volgende week in Amsterdam. Dat is namelijk het podium waar er veel punten zijn te verdienen voor Olympische kwalificatie. Dat begrijpt ook de bondscoach bij de mannen, Maarten Arends. Ja, het is een Nederlands kampioenschap, maar ja, het is een week voor de, de Grand Prix in Amsterdam. Ja, dat is lastig. Vanaf de tribune ziet Arends toe hoe een van zijn pupillen, Jeroen Mooren wel naar Rotterdam is gekomen om zijn titel te verdedigen. Dit is de finale van het Lottojnke. Jeroen de Vistglassen bij de Heren tot 60 kilo van. Met in de blauw, Pico zal winnen. En in het wit, Jeroen Mooren. De opkomst is zo minimaal dat Mooren maar twee partijen hoeft te winnen om de finale te bereiken. Nederlands kampioen van 2011, Mykos zal winnen. In die finale verliest Jeroen Moore verrassend met een wassari. En ja, Heb je dan toch spijt dat je bent gekomen? Nou ja, stiekem wel een beetje. Het is natuurlijk het eerste wat door je hoofd schiet. Van, uh, maar ja... Dat... had ik het maar niet gedaan. Nou ja, weet je, dat is, zo is het gewoon niet. Had ik maar niet die fout gemaakt in die finale, dat is het gewoon. Ik had gewoon als het gewoon goed was gegaan, dan was het allemaal heel fijn en uh, had, ik, had ik er gewoon weer een titel bij. Maar nu, uh, ja... Geen spijt dat ik mee heb gedaan, maar spijt hoe ik de finale heb geïndoerd. Knop om, dan richting Amsterdam. Bestrijd ja. op de Nederlandse titel. In de Vist was er tot 57 kilogram. De andere toppen, want het waren er maar twee vandaag, die wel op kwam dagen, was Jules Fransen. In de klasse min 57 moest hij drie potjes winnen om haar titel te prolongeren. Met in de blauw, Selling Richardson. En in de wit Jules Fransen. Want het wint haar eerste twee partijen vrij gemakkelijk. Maar dan komt er een finale. Tegen Sherine Richardson. En ook voor haar gaat dat niet zoals gepland. De Rotterdam Nederlandse Kampioen 2011, Richardson! Wij spraken elkaar vandaag eerder. Toen zei je dat je drie nachten niet geslapen had, geloof ik, van de zenuwen. Ja, twee nachten niet te slapen, ja. Lijkt niet voor niks. Nee, ik slaap vandaag ook niet hoor. Nee. Godsamme. Wat ging er mis? Nou, ik liet het gewoon gaan. Ik score zari, Eigenlijk alles is prima. Ik hield maar mijn opdracht op het begin. En daarna laat ik het gewoon uit handen vallen. Ik, ik ga met één hand huduwen. Ik, ik loop er gewoon achter de feiten aan. Nou, ik krijgt die score tegen. Het was gewoon volledig terecht. En uh, ik kon het gewoon niet meer goed maken. Nee. Ik moet je eerlijk zeggen. Ik kwam hierheen. Ik denk, die komt even lekker de titeltje ophalen. Die prologeert de boel even. Ja, dat denken er meerdere. Ja, zo niet. Maar is dat, is dat misschien ook een beetje omgaan met de druk? Ik bedoel, je bent natuurlijk de favoriet in deze klasse. Is dat lastig voor je? Nou, vandaag wel. Soms, uh, voor mij is het ook wel fijn als er druk op ligt, want dan hou je jezelf ook scherp. Je bent een van de weinige echt Nederlandse toppers die hier uh, meedoet. Ja, de handvraag is dan natuurlijk. Heb je er spijt van? Nee, ik heb er absoluut geen spijt van. Nee, kijk, je, je kunt hier alleen maar verliezen. Dat is nu gebeurd, in ieder geval in de finale. En ja, die zilveren medaille, die, uh, die zet ik niet op mijn nachtkastje neer. En wat is je belangrijkste overweging geweest om wel te gaan judoien? Nou, ik heb natuurlijk drie maanden eruit geleken. Ik heb een WK gemist. Ik uh, heb natuurlijk een zware ellebooblissure gehad. En dan gaat het nou helemaal prima mee. Alleen ik heb Roma gedraaid. Dat was gewoon een drama. Nou, toen haalde ik gelijk een zilveren plak in Abu Dhabi. Wat overigens heel goed ging. En uh, was ook gelijk mentaal. was gewoon heel goed. Fysiek hebben uh, we mijn krachttrainer Hans Kroon. En uh, Marlijn van Une. Christen Kort Mark van Ham. Die hebben gewoon zoveel uh, mij geholpen. In ieder geval die tijd dat ik in het was. Dat ik gewoon nu helemaal geen last meer heb. En we zijn technisch en tactisch. En zijn gewoon veel sterker geworden. Alleen, ja, dat, dat op een NK, dat uitkomt, ja, dat is uh... zuur. Morgen deel 2 van de NK judo. En dat kan nog wel eens een bijzondere dag worden. Guillaume gaat voor de 11e keer als goed is kampioen worden. En Guillaume, dat is Guillaume Elmond. Als hij morgen Nederlands kampioen wordt... verbreekt hij daarmee het record van Dennis van der Geest... door dat voor de 11e keer te doen. Maar dat is morgen. En dat zei Matthijs Westraten. In de Nederlandse basketbalcompetitie won landskampioen Leiden... met 82-80 van den Bosch. Een slechte wedstrijd met een onverwacht spannend slot. Leiden sloeg in de laatste seconde toe. Coach Tom van Helft over slecht spelen en toch winnen. Het is eigenlijk een kunst, zo langzamerhand, om, uh, terwijl je uh, niet goed speelt, toch die wedstrijd uit het vuur uh, te slepen. En verleden jaar zijn we kampioen uh, geworden. En iedereen uh, herinnert zich alleen de play-offs en met name de, dan de laatste wedstrijd, uh, waar niks uh, verkeerd kon eigenlijk... Maar we hebben dat seizoen voorseizoen dus heel veel wedstrijden ook op deze manier gewonnen. Maar dat wordt dan weer heel, heel snel vergeten. Het waren nu richting de einde derde kwart 17 punten, 65, 48. En de manier waarop jullie speelden gaf ik er ook geen cent voor. Nee, ik eerlijk gezegd ook niet. Maar ja, het laatste wat ik me kan permitteren is dat ik dat richting spelers laat blijken. Dat ik, dat ik er niet meer in geloof. Als ik er niet meer in geloof en ik, ik geloof dat ik een aardige uitstraling heb wat dat betreft, dan, dan slaat dat meteen over naar de spelers. En dan, dan is het natuurlijk... Uh, uh, ik, moet, ik moet ook zeggen, in de, ik heb in de rust mijn praatje gehouden en het was stil en stil en stil. En ik heb ook uiteindelijk gevaart van nog iemand met een reactie. Want ik had eigenlijk het idee dat ze het ook al opgegeven hadden. Ze zaten erbij. Ze zitten wel, de meesten zitten dan wel te kijken naar me als ik wat vertel. Een aantal anderen met het hoofd tussen de knieën. Kwam er kwam geen enkele reactie uit. Ik heb gevraagd van jongens, eh, wie vindt dat ik het verkeerd zie? Want als ik het verkeerd zie, dan gaan we wat anders proberen. Nou, nee, nee, nee, dat is het niet. Dus eh, hopeloos eigenlijk wel, eh, daar, gelijk. Maar van de andere kant... Eh... Het is uh, niet de eerste van dit seizoen. We hebben er, ik weet niet waar we het oh, alweer het verleden week in, uh, in Leiden precies zo. Het is natuurlijk een beetje ook de klasse van de kampioen. Uh, uiteindelijk in het laatste kwart gaat het niet meer om mooi. Het gaat alleen maar om één ding: die bal moet erin. Het gaat vechtbasketbal. Dan weer die wedstrijd op op karakter. Boxley, de karakterman, gooit de laatste bal van de wedstrijd raak. Is de wedstrijd zoals die nu gespeeld werd, misschien het gevolg van de Europa Cup? waarin het ja, toch de aandacht is. En bij deze ja, wedstrijd misschien ja. iets minder. Maar dan, dan trek ik die uh, conclusie door die, van jou. Dan, een week geleden hebben we in Leiden tegen Weert gespeeld... de ploeg die op dat moment één wedstrijd gewonnen had. En dat zou normaal gesproken in Leiden... zou dat een, een, niet al te moeilijke overwinning moeten zijn. Laat ik het voorzichtig uh, zo zeggen. Maar die was net zo beroerd als deze wedstrijd. En uh, je hebt hem dan niet gezien. Als ik... Maar uh, toen was het uh, van buitenaf werd gevraagd... zijn de jongens al bezig met de wedstrijd tegen de Turkse ploeg. En en nu is de vraag van, is het de nawerking van die wedstrijd? Dus nee, kijk, we hebben nu zeven wedstrijden gespeeld. in de competitie, we hebben alle ploegen één keer gehad. Het goede, we hebben er twee verloren van de zeven. Maar we hebben er wel vijf uitgespeeld van die zeven. Dat is het positieve van dat hele verhaal. Dus uh, vijf winnen terwijl je vijf keer uitspeelt, dat is uh, mooi meegenomen. Gezien het feit dat we dus nog steeds niet goed baas gewallen. Nou ja, dan kunnen we concluderen... Dat het resultaat in ieder geval goed is, maar dat het nog werk aan de winkel is? Ja, gelukkig wel. Want het zou ook niet goed zijn als we nu half november al op een niveau spelen waarop je geacht wordt te spelen in april, mei. Als de play-offs beginnen en hopelijk lang gaan duren. Hoi hoi, golden earling, I can't sleep without you. Het is inmiddels een maand geleden de stunt die de Nederlandse honkballers uithalen op het WK in Panama. Oranje pakte de wereldtitel. Tijdens de huldiging die gisteren pas plaatsvond in Haarlem... sprak verslaggever, uh, verslaggever Floris van Hoorn met technisch directeur Robert Eenhoorn. Onderwerp van gesprek, hoe kan de sport honkbal nu echt profiteren van het succes van de nationale ploeg? Ja, goed, we hebben natuurlijk heel veel exposure gekregen. Uh, initiatieven die we al ontplooit hadden. Ja, die zijn wat makkelijker uh, om te implementeren en, uh, in de scholen. Onder andere het biebal. Uh, maar goed, aan de andere kant, het seizoen ligt stil. Dus uh, ja, we moeten dit even vasthouden tot, uh, tot uh, begin volgend jaar. Als, uh, als de trainingen gaan beginnen, het seizoen gaan beginnen. Om dan daadwerkelijk uh, ja, hopelijk uh, te kunnen zien dat we hier de vruchten van plukken. Nou, hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat vasthouden? Nou, ik denk dat we het voornamelijk in gaan zetten op, op de onderste regio's, Met name de breedte sport. Hè. Meer kinderen aan het sporten krijgen, aan het honballen krijgen of softballen. Uh, daarnaast krijg je natuurlijk wel wat meer exposure. Volgens ons jaar het EK in eigen land. Dat is natuurlijk een belangrijk evenement voor, voor ons. Uh, in eigen land. Dus ja, we hopen natuurlijk ook dat, dat daar qua organiseren en, en zaken regelen een stukje makkelijker wordt. Gaat er iets veranderen in het beleid nu? Nou ja, goed, wat topsport betreft denk ik niet, natuurlijk niet, want uh, het hoogst is bereikt. Dus volgens mij waren we al uh, redelijk op de goede weg. Alleen, ja, iedereen weet dat dingen vasthouden uh, vaak moeilijker is als ze uh, het bereiken. Uh. Maar goed, die ideeën die hebben we wel. Ik denk dat met name, ja, wat ik net al zei, de breedte sport, talentontwikkeling staat ook goed op de kaart. Maar breedte sport, dat we daarop moeten focussen. En hopelijk ook ja, de vernieuwing van, van, van de structuur van de bond. Waarbij je als professionals ja, wat makkelijker kan werken. En niet meer afhankelijk bent van de, de snelheid van, van een bondsraad, et cetera. Zijn jullie financieel er beter van geworden, van, dit, van deze titel? Nou, op dit moment niet, want uh, we, we, we zijn natuurlijk aan het, uh, aan het feesten hè? en we zorgen ervoor dat, uh, dat de jongens uh, en de staf uh, ja, krijgen wat ze verdienen. Hè? Een mooi een mooie feest, uh, een mooi uh, ja, uh, einde van, van, van dit WK. Dus voorlopig heeft het alleen nog geld gekost. Maar we hopen natuurlijk wel dat, uh, dat we dadelijk uh, ja, dit ook kunnen omzetten... In, in, meer, in meer sponsoring, meer exposure. Wat we uiteindelijk dan ook weer hopelijk uh, misschien meer kaartverkoop ons jaar op het EK. Het makkelijke verkoop van boksen tijdens het EK. Ja, we gaan natuurlijk wel ervoor zorgen dat, uh, dat deze jongens volgend jaar... Uh, op het Europese kampioenschap uh, ja, niet uh, de wereldtitel verdedigen... maar het Europese kampioenschap terug gaan halen. Denk je op zo'n moment dan toch weer van pre-Olympisch jaar en we zijn niet meer Olympisch... Nou goed, dat is natuurlijk ook een traject wat er dan nog langs loopt. Hè. Waar we natuurlijk als waar ik wil zeggen, in de hele wereld er alles aan moeten doen om terug op die Olympische kalender te komen. Nou, dat zal hard werken zijn. Achter de coulissen gebeurt dat ook we zijn er met z'n allen hard aan het werk. En hopelijk, en dat heb ik al een paar keer gezegd, Europa is toch de laatste keer een beetje het continent geweest wat het probleem veroorzaakt heeft. De beslissing dat we dus niet meer Olympisch zijn. Nou ja goed, die hebben nu de wereldkampioen op hun continent. Dus hopelijk voelen ze zich er ook wel geroepen om wat meer steun te geven. You stink. Vis met Oostende. De wedstrijd in de, om de Marathon Cup in Den Haag werd vanavond gewonnen door Arjen Struetega. En Gier Lippens praat met hem. Arjen Struetega, 5 uit 5. Het kan niet op voor jullie proef. Nee, het gaat, uh, ja, het gaat voortreffelijk eigenlijk. Maar het gaat ook allemaal zo gemakkelijk. Het lijkt wel alsof de rest denkt van, ja, ze zijn toch oppermachtig. Dus laten we het maar gewoon weer op die sprint aankomen. Ja, weet je het. Uh, we probeerden direct uh, de koers al een beetje hard te maken. Maar uh, het was gewoon te goed ijs om, uh, om weg te rijden met een groepje. En dan komt het uiteindelijk op die sprint aan. En heb ik zelf het idee dat jij veel te vroeg op kop komt met drie kwart ronden nog te rijden. Dat jij ineens helemaal alleen komt te zitten. Ja, ik voelde ze uh, buitenom komen. Dus uh, ja, dan moet je gewoon zelf aangaan. Anders dan, uh, ja, anders dan kom je de, dan misschien eens tweede of derde de laatste bocht in. En dan, uh, ja, dan is het gewoon lastig om er nog weer omheen te rijden. Maar uiteindelijk doe je het dan wel. Zoals je het afgelopen jaren al zo vaak hebt gedaan. Ik bedoel, je rijdt niet voor niks in dat uh, pakken rond dat je de Nederlands kampioen bent op uh, kunstijs. Hoe, hoe moeilijk is het dan uiteindelijk, zo'n sprint? Want je moet toch oppassen, inderdaad. Ingmar Bergma, Berga, hij wordt uh, nu voor de derde keer alweer tweede. Hij komt een keer dichterbij. Ja, ik weet, ja, tuurlijk. Uh, hoe, hoe meer we winnen, hoe eerder je bij de eerste nederlaag komt. Maar uh, ja, ik ben niet echt bezig met wat, uh, wat achter me gebeurt. Ik probeer gewoon zo hard mogelijk naar de streep te rijden. Wat dat betreft is het wel heel erg lekker. Jullie hebben gewoon die sterke ploeg. En jullie kunnen allerlei troeven uitspelen. Je zag het ook in de laatste paar rondjes. Uh, dat jullie in wezen met z'n drieën op kop van dat peloton rijden. En er helemaal niet meer om kijken. Nee, ja, dan moet je wel. Ja, we rijden ook gewoon... Uh, nou ja, het gaat ook wel echt hard. Als sprinter zit je er ook niet echt heel makkelijk achter. Maar uh, ja, het is wel gewoon de beste manier. Je zit niet in het gedrang. En uh, ja, ook een compliment voor de jongens natuurlijk. Dat ze me zo, uh, zo afzetten elke keer. Ja, dat is wel lekker voor een sprinter. Uh, maar wat... Dat betreft, jullie kunnen natuurlijk ook op een andere manier winnen. Als jullie in een groep zitten, jullie kunnen wegrijden, jullie kunnen soleren. Kijk naar Jorrit Bergsma, die kan dat ook allemaal. Ja, in principe hebben we allemaal jongens die allemaal gewoon de wedstrijd kunnen winnen. Dus als er wat rondgaat en er zit dat van ons bij, dan ja, zijn we altijd toch vrij kansrijk. Is het eigenlijk, dat is misschien een hele gekke vraag, maar is het eigenlijk altijd even leuk voor jullie? Uh, want het lijkt zo voorspelbaar. Nou, voor mezelf uh, verveelt uh, winnen nooit. Dus, uh, ja, en ik ga ook altijd voor de eerste plek, dus uh, nee, ik, sport, ik sport om te winnen. En, uh, ja, dus nee, ja, vervelen doet het niet. En dat zei Arjan Stroetie graag. Ik sport om te winnen, vervelen doet het niet. Hij won dus de marathon van Den Haag. Driving for show, putting for duff. Golvers onder u kennen deze uitspraak waarschijnlijk wel. Dat betekent zoiets als mooie slagen zijn leuk voor de show... maar bij het putten wordt de strijd pas echt beslist. En dat putten wil voor topgolvers uit ons land nog wel eens een probleem zijn. De Nederlandse Bond, prospeler Robert-Jan Derksen en Putguru Paul Hurrien... sloegen daarom de handen ineen. Met als resultaat de opening van de Robert-Jan Derksen Academy... op de golfbaan van Nunspeet. Verslaggever Ragnar Niemeyer sprak er onder meer met manager H.O. Bensdorp. Nou, eigenlijk is het een, uh, ja, wat je zegt, een bovenetage waar vroeger uh, uh, mensen werden ontvangen... om ontvangsruimte. en die is totaal omgebouwd uh, tot uh, ja, de puttingacademie. Het is uh, in ieder geval strak. Het echoot misschien een beetje... maar dan weten we tenminste zeker dat we binnen zijn. Witte muren, uh, strak allemaal uh, gedesignd, ontworpen. Het is bijna klinisch, wetenschappelijk ook. Ja, zeer wetenschappelijk. Uh, aan de achterkant zie je een hele lange platte vloer liggen en die is 100% recht. En dat is eigenlijk het hart van het centrum. En daar staan alle meetapparatuur ook bij. De strook kunstgras achter in de zaal wordt wel het heilige gras genoemd. Niemand mag er bij de presentatie op gaan staan. Kijken, dat is nog net toegestaan. Voor, achter, naast en boven deze strook gras hangen vijf camera's... die alle bewegingen van de golfer bij het putten vastleggen. Beelden die later geanalyseerd kunnen worden... zodat spelers aan hun tekortkomingen kunnen werken. Acht Nederlanders komen op de slotdag in actie. De beste naluiten is deze Derksen. Robert-Jan Derksen, een schitterende put. Daarmee eindigt hij op zes onder par. En dat is goed. Hij eindigt als twaalfde zijn beste prestatie in Nederland ooit. De Nederlandse prof Robert-Jan Derksen verbond zijn naam... aan de Putt-Academy in Nunspeet. Hij werkt al verschillende jaren samen met de Brit Paul Hurrian, de man achter de wetenschappelijke benadering van het putten. En zoals we net hoorden, regelmatig met resultaat. En Derksen is niet de enige toerprof die met Hurrian werkt. Zo gebruikt ook wereldtopper Rory McIlroy Hurriens methode. Nou, volgens mij is het niet een methode. Uh, methode suggereert dat iedereen het op dezelfde manier moet doen. En dat is hier niet het geval. Hij heeft wel een methode om te analyseren. Zegt Jeroen Stevens, de directeur van de Nederlandse Golf Federatie. De bond zal de komende tijd heel veel gebruik maken van de faciliteiten in de academy. En Je kan dus vergelijken. Uh waar je je opname van een maand geleden, eh, morgen en over een maand... in dezelfde omstandigheden en kan kijken of je beter bent geworden. En dat is uiteindelijk het geheim achter, denk ik, Robert Jans succes eigen succes op het gebied van putten. Structureel werken, vergelijken en zorgen dat je weet op een gegeven moment waarom het niet gaat. En daar dan vervolgens op door kunnen borduren... ook als Paul Hurry er niet bij is. En dat is wat onze spelers ook moeten gaan leren. In de baan op de European Tour leerde zal snel... dat de Nederlanders goed mee kunnen... maar dat het putten de Achilleshiel van de spelers was... Te vaak hoorde hij zichzelf na zijn ronde hetzelfde verhaal vertellen. Ik speelde vandaag uh, ja, weer eigenlijk vrij goed. Uh, maar hetzelfde probleem, een klein beetje als gisteren. Put wilde er net niet in. Uh, ik zag het net ook op de laatste, ja, voor mijn gevoel, goede put. dacht eigenlijk dat ik hem had, en uh, net voor de hole brak hij weg. Um, maar ja, desalniettemin op zich een goed resultaat dicht bij een top 10. En um, ja, ik heb nog wel veel slagen laten liggen. Vooral uh, die laatste twee dagen op de greens. En daar moet met zijn eigen Robert-Jan Derkse Academy een einde aan komen. Niet iedereen is er welkom trouwens. Sterker, alleen Nederlandse profs, oranje selectieleden en topamateurs. Zij mogen langskomen om hun puts te analyseren. Jeroen Stevens verwacht dat het niveau van het putten snel zal stijgen. Ik verwacht het niet alleen. Ik, uh, ik weet het zeker, maar dat... Dat kan je niet zeggen, want je kan niet in de toekomst kijken. Er zijn twee aspecten die ervoor zorgen dat, naar mijn mening, dit, uh, het niveau van putten van die toparmateurs aanzienlijk beter wordt. Dat is één: de manier van werken van Paul Hurrian. De analyse, uh, structuur, uh, weten waarom je iets doet. En twee: de focus op putten. We hebben nu een puttingcoach in Nederland, die hadden we niet. En uh, spelers die hier langskomen, die zullen thuis moeten gaan oefenen. En waar we in het verleden van de tien uur, ik denk nog geen uur aan putten besteden, gaan we in de toekomst van de 10 uur 3 tot 4 uur aan putten besteden. En dan denk ik dat iedereen wel begrijpt dat je daar beter van wordt. Zoals gememoreerd, u en ik kunnen niet terecht bij de Putt Academy. Daarom maar een gratis tip van de bondsdirecteur. Nou, waar moet je op letten? Ik denk dat je sowieso naar je golfprofessional moet gaan. Want die heeft uiteindelijk meer verstand van putten dan de meeste spelers zelf. En wij zullen... We in de toekomst echt wel met de opgebouwde kennis die we hier, hier opdoen in die academy. Bijvoorbeeld in een blad als Golfjournaal zullen we zorgen dat kennis die hier wordt opgedaan ook voor anderen beschikbaar is. Dus dat komt helemaal goed. Zodat u misschien alsnog kan leren putten als een echte Tiger Woods. Ja. Expect anything different. time Dat was, er, ja, wie was dat eigenlijk, uh, uh, Wouter Hamel, met Don't Ask. Uh, Den Bosch-Leiden, basketbal, eindigde in 80-82. Dat was opmerkelijk, want Den Bosch stond de hele wedstrijd voor op de laatste minuut na. Het verschil was op een gegeven moment zelfs 17 punten. Ja, en dan moet Leon Kester praten met een van de spelers van Den Bosch. Stefan Wessels, hoe hebben jullie dit uit handen kunnen geven? Uh, ja, dat is inderdaad de vraag, hè? Die we, al, die we onszelf ook al een tijdje stellen de laatste paar uh, wedstrijden. Dat we al uh, op het laatste een beetje uh, uit elkaar vallen, zeg maar. Is, is dat een mentale kwestie? Uh, ja, ik denk dat het gewoon mentaal, vooral gewoon, uh, ook te maken heeft met discipline. Om te blijven spelen als je al de hele wedstrijd speelt. En ook als de druk uh, een beetje wordt opgeschroefd. Want uh, het laatste het einde van de wedstrijd, daar gaat het om. En dan uh, uh, moet je er staan. En uh, ja, ze zag het in Zwolle gebeurde het, uh, in Nijmegen gebeurde het bijna. vanavond weer dan... Um, ja, vallen uit elkaar, wat ik net al zei. Ja, 17 punten voor. Ik heb het nog niet vaak meegemaakt dat je dan uiteindelijk in de laatste minuten nog verliest. Nee, dat nee, ik ook niet. Nee. Wat voor gevoel sta je dan? Ja, gewoon heel erg uh, uh, balen, zeg maar. En, uh, maar goed, wat ik al zei, het is al een iets van de laatste tijd. En we proberen daar uh, iets aan te doen. En, Moet je dan een uh, psycholoog inschakelen? Uh, nou, dat, dat denk ik niet. Ik, denk, ik heb wel vaker in uh, zulke periodes gezeten, hoor. ook uh, met... met uh, met andere teams. En, uh, ja, je, je, je komt hier wel weer uit, alleen je moet wel blijven werken eraan. Je kunt niet uh, bij de pakken neer gaan zitten, en, uh, uh, maar uh, ja, het maar zo laten. We moeten iets veranderen en uh, dat kunnen we alleen maar doen op trainen... en in de wedstrijden het laten zien. Niet praten, maar werken. Ja, precies. Ja. Dankjewel. Oké, okay, alsjeblieft. Stefan Wessels van Den Bos Dat is met 80-82 van Leiden verloren. We hebben het over basketbal. Guus Hiddink verloor gisteren met Turkije de EK-playoff met 3-0 van Kroatië. En het was nog wel in Turkije. Dat is dus klaar, zou je zeggen, ook voor Hinnink zelf. De verwachting is dat hij binnenkort op zoek kan naar een nieuwe baan. En Joop Schreuder liet Hinnink weten wat hij wil gaan doen als het ontslag binnenkort een feit is. Het kan zijn dat ik, uh, ja, als het nodig is, ergens. Uh, oh, interim. Ja, adviseren of als het nodig mocht zijn. Oh, adviseren dan komen we of jij de ontwikkeling ja. in Nederland. Uh, nee. Oh, want Van Basten wil het nu ook al niet? Nee, maar dat thema hebben we al lang, lang doorgekauwd. Ja, maar iedereen Dan heeft gaat het die... erover. De Ajax zegt, maar dat gaat binnen twee weken. Nee, maar dat gaat ook niet. Wat mij betreft niet. Uh, wat kun je daar nou nog over kwijt? Ik ben daar helemaal niet helemaal voor in. Ik ga dat helemaal niet doen bij ik Ajax. Ik heb het net in de vorige zin gezegd. Ik denk dat daar zitten zoveel mensen nu lekker te stoeien met elkaar. Nou, stoeien. Dat ja. is ook nog de vraag. Daar mag ik jou wel wat over vragen of dat nog aardig is, hè? Is het niet een beetje zielig aan het worden? Ja, goed, uh, je bekijkt het van de buitenkant. En, en, en jij zit er nog veel dichter op dan ik met de camera. Nou, maar je hebt jij hebt de expertise. Weet... Wat, wat vind je nou ja, van zo'n situatie? Dat is Toch niet goed? Nee, iedereen loopt met iedereen. Uh, en er zijn allerlei commissies die allerlei directeuren naar huis kunnen sturen. Het is, het is, het is gewoon, ja... Des Amsterdam en des Ajax, dat het zo rommelig en zeer onrustig blijft. Nee, maar jij kan die vrede stichten, zeggen ze dan. Nee, la laten we nu gewoon, hm. ik heb het thema allang klaar, dat, dat hm. ga ik niet doen. set fire to the rain. Roger Federer moet het in de finale van het ATP-toernooi van Parijs... opnemen tegen Jo-Wilfried Tsonga. De Fransman versloeg John Isner in drie sets. Tsonga pakte de laatste twee sets met een tiebreak. En Federer won eerder al vandaag van Thomas Berdy. Gedord morgen de 99ste ATP-finale voor Federer. Opvallend is wel dat hij nooit eerder in de finale... van het Masters-toernooi in Parijs stond. De handbalsers van Dalfsen zijn in de derde ronde van het Europese toernooi... om de Cup Winners' Cup uitgeschakeld. De landskampioen verloor de tweede wedstrijd tegen Sayekar met 30-22. Dalfsen had er uit kostenoverweging mee ingestemd... beide duels in Servië af te werken. Vrijdag al werd het 27-24 voor de Servische vrouwen. Dat was het deze NOS Langs de Lijn. Morgenmiddag zijn we er weer met hockey. Amsterdam-Laren en Amsterdam-SCRC. Vrouwen en mannen. Uh, Nederlands kampioenschap judo. De Grand Prix Formule 1 van Abu Dhabi. Volleyball. nederland slovenië Tennis. De finale van de ATP Masters. En handbal. Bayer Leverkusen tegen VOC. Komend uur nog uh, met het oog op morgen. Kees Grimberger zit dan achter de microfoon. En Langs de Lijn is morgenmiddag dus terug om twee uur. Tot dan.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 Oh. En... go! Yes! Yeah! Wij gaan weer verder. Door een betere doorstroming komen we verder. Hier volgt een politiebericht.